Gert Kluik met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is vorig jaar gegroeid met 2,7 procent. De groei komt vooral door de toegenomen werkgelegenheid... en doordat consumenten meer uitgaven, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal banen steeg vorig jaar naar een recordhoogte van 10,4 miljoen. Het Chinese technologiebedrijf Huawei spioneert niet in België. Dat concludeert het Belgische Centrum voor Cybersecurity na onderzoek. Volgens de organisatie zijn er geen concrete aanwijzingen van een dreiging. Huawei ligt op de vuur en onder meer Australië heeft besloten dat de Chinezen niet mogen meedoen aan de bouw van een nieuw 5G-netwerk. In Nederland loopt nog een onderzoek naar de Chinese techgigant. Het UWV maakt veel fouten bij de beoordeling of mensen met een ziekte of beperking weer aan het werk kunnen. Wel trouw. De krant kreeg interne documenten in handen en daaruit blijkt dat er bij een op de drie dossiers geregeld aanleiding is om te twijfelen aan de uitkomst van de beoordeling. Het laatste jaar gaat het wel iets beter. Wikileaks oprichter Julian Assange heeft vanuit de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij jaren heeft gewoond, geprobeerd om andere landen te bespioneren. Dat zegt de president van Ecuador, Moreno, in een interview met The Guardian. Moreno zegt dat Assange de voorwaarden voor zijn asiel in de ambassade heeft geschonden en daarom mocht hij door de Engelse politie worden aangehouden. Het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming staat voor het eerst op melk en yoghurt. Boeren die volgens het keurmerk willen produceren moeten niet alleen voldoen aan eisen op het gebied van dierenwelzijn, het gaat ook over natuur en milieu. Zo moet er in de weides een kruidenrijk grasmengsel groeien, waar ook vlinders en bijen op afkomen. Een pak melk met een Beter ster is zo'n 11 cent duurder dan gewone melk. Het weer is nog wat wolkenvelden, al snel flink veel zon. Het blijft droog en het wordt 13 graden te warm. En maximaal 18 in het zuiden. Ook morgen zondag en zacht lenteweer. Dit was het NMS Journaal. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn vanmorgen weinig bijzonderheden in Noord-Holland. Wel staan er dagelijkse files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Roelof en Hoofddorp 10 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Utrecht doe je er 5 minuten langer over... tussen Almere Hout en Huizen. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam 10 minuten vertraging. Het is tussen Oegstgeest en Kaagdorp. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn... 5 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A2.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 and let's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 too sweet some, some exotic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 6.9 Sometimes